2 uur. Dit is Radio 1. Jeroen Snel en Renze Klamer. In dit is de dag hebben we een tafel vol zwaargewichten. oud voorzitter Alexander Rinnooy Kan, alpinipeler Maurice De Hond en Ruud Hendricks... die betrokken was bij bijna alle nieuwe omroepen die afgelopen 20 jaar in Nederland het licht zagen. Nu eerst missen zo belangrijk het NOS Journaal met Mark Visser. De coalitie houdt vast aan 6 miljard extra bezuinigingen voor volgend jaar. Hoewel het Centraal Planbureau denkt dat het begrotingstekort volgend jaar hoger wordt dan eerder voorspeld, is minister Dijsselbloem van plan niet nog meer te bezuinigen dan eerder was aangekondigd. We hebben afgesproken dat het 6 miljard is en daar zullen we ons aan houden, zegt Dijsselbloem. De regeringspartijen VVD en PvdA laten zich in soortgelijke zin uit. VVD-woordvoerder Nepiris. Wij gaan vanuit gewoon van die 6 miljard die voorwaarde die van Brussel eh, komt. En dan wachten wij verder Prinsjesdag af. Maar die 6 miljard is hard afgesproken. Laten we daar nou gewoon vanuit gaan. En dan verder wacht ik Prinsjesdag af. De oppositie heeft geen goed woord over voor de aanpak van het kabinet. Veel partijen benadrukken dat Nederland het slechter doet dan landen om ons heen.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 Vast staat dat er doden zijn gevallen bij de confrontatie van vanochtend. De berichten over het aantal doden lopen sterk uiteen. De Egyptische regering meldde tegen het eind van de ochtend 12 doden. Terwijl leden van de moslimbroederschap het hebben over 600 doden en duizenden gewonden. Ook aan de kant van de politie zijn mensen omgekomen. In de Amerikaanse staat Alabama is een vrachtvliegtuig van pakjesvervoerder UPS neergestort. Het vliegtuig crashte tijdens de landing dicht bij het vliegveld van Birmingham. Er zijn verschillende explosies gehoord. Honderden meters rond het vliegtuig liggen brokstukken. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Airbus A300 vloog van Louisville naar Birmingham. Er waren twee personen aan boord van het vliegtuig. Het Openbaar Ministerie heeft 24 maanden jeugddetentie... waarvan zes voorwaardelijk geëist tegen Brent L. Hij staat in een besloten zitting terecht voor poging tot doodslag... van een 22-jarige man in Eindhoven in januari. Die werd door een groep jongens meermalen tegen zijn hoofd geschopt. De advocaat van Brent L. vindt de eis erg zwaar. Ja, dat is een, een pittige eis. Zoals u kunt voorstellen, daar, was, daar is mijn klant erg van geschrokken. Kijk, er zijn een aantal jongens die hebben vastgezeten. die zijn vrijgelaten. Uh, hij zit nu al twee maanden vast. Uh, er liggen uh, hele positieve rapportages over hem. Brent L. bood eerder vandaag aan een slachtoffer en zijn familie zijn excuses aan. Vandaag staan ook drie andere verdachten van de mishandeling terecht. De Noorse koning Harald is vrijdag bij de begrafenis van prins Frieso. Harald is peetoom van de maandag overleden prins. Het is nog niet bekend of er andere buitenlandse koninklijke gasten bij de uitvaart aanwezig zijn. Leden van het Nederlands kabinet zijn er in ieder geval niet bij, ook premier Rutte niet. Prins Frieso wordt vrijdag begraven in Lagevuurse in Besloten Kring. Dan het weer. Op de meeste plaatsen zon, op een enkele plaats nog een bui. Morgen wat meer bewolking en misschien wat regen in het noordwesten. Maar verder ook wat zon en het wordt dan 20 tot 23 graden. En wij gaan verder met Dit is de dag. Blijf bij ons. Zweden zijn praktisch. Misschien herkent u het. Zit u net aan uw voorgerecht in uw favoriete restaurant? Begint u opeens te twijfelen of uw auto wel op slot staat?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 RKK brengt morgenochtend live de hoogmis vanuit de kathedraal Notre-Dame in Parijs. Eugrestiefiering Maria ten Hemel opneming, morgenochtend om 11 uur bij RKK op Nederland 2. Zweden zijn ook zuinig. U rijdt de Volvo V70 met 20% bijtelling, ook als automaat. Ontdek de V70 op volvocars.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Runse Klamer en Jeroen Snel. Goedemiddag. Terwijl de eurozone als geheel uit recessie lijkt te zijn, kan Nederland nu al een jaar met een krimpende economie. Over hoe we dat tijd moeten keren gaan we praten met Alexander Rinoy-Kaan. Meneer Kaan, u werd uh, tot de meest invloedrijke mannen van Nederland gerekend toen u nog CER-voorzitter was. U deed er zelf altijd heel bescheiden over. Waarom eigenlijk? Omdat het heel veel te maken heeft met de plek waar je zit en niet met wie je bent. Oké. Okay. Alleen met uw functie dus, niet als persoon. Het heeft eigenlijk alleen maar met de functie te maken. Ook de gast is uh, Maurice de Hond. Ja, hoeveel invloed heeft een opiniepeiler eigenlijk? Uh, soms een beetje. Dus nooit echt veel. Inderdaad. <laughs> Maurice, je hebt ons op ons verzoek iemand meegenomen. Uh, uh, Ruud Hendricks, radiopresentator bij BNR. Maar ook de man die aan de wieg stond van bijvoorbeeld RTL Sport 7 en Het Gesprek. Hoeveel macht heeft hij volgens jou? Veel te weinig. Veel te weinig, klopt dat, Ruud? Nou, ik vind dat heel aardig om, om te horen van Maurice. Maar, uh, ja, weet je, het, het kerkhof ligt vol met, uh, met onmisbare mensen en dergelijke. Dus uh, het is allemaal maar tijdelijk. En, uh, media zijn leuk, maar er zijn echt belangrijke dingen in de wereld. Verder aan tafel-ethicus Jan Vorstenbos. Later in deze uitzending vertelt hij of je je kind wel of niet een voornaam als Splinter, Messias of Chacalotte mag meegeven. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD... of ga even naar onze website, dat is ditistedag.nu. De Nederlandse economie zit nog steeds in een recessie. Dat uh, de Nederlandse economie een beetje achter de rest aan blijft kachelen. Wat was trouwens ook goed nieuws. De krimp van de Nederlandse economie vlakt af. Ja, oud-ser voorzitter Alexander Rinnooy-Kan is vanmiddag te gast. Nogmaals, uh, hartelijk welkom. Hoe luistert ja. u naar deze cijfers van vandaag? Met enig verdriet, zoals iedereen, want het is even wennen dat Nederland het zo slecht doet. Het is even wennen. Had u ze niet verwacht, deze cijfers? Nou, precies niet, maar echt heel goed nieuws zat er ook niet in. We liggen gewoon achter op de rest van Europa en dat zal nog wel even zo blijven. Wat is uw verklaring daarvoor? Dat is niet eens zo simpel, maar je gaat dan natuurlijk toch zoeken naar verschillen tussen Nederland en de rest. Dat waren in het verleden altijd positieve verschillen. Nu zijn er in ieder geval twee negatieve verschillen. We hebben een huizenmarkt die het heel beroerd doet. En we hebben, merkwaardig genoeg, een pensioenprobleem. Ondanks ons relatief hele mooie en ook wel vrij bijzondere stelsel... zijn er veel pensioengerechtigden die zich met recht en reden zorgen maken over hun consumptieruimte. En de optelsom van beide leidt ertoe dat Nederlanders minder consumeren dan goed voor ons zou zijn. En dat breekt ons behoorlijk op. Ja, enig idee hoe we die pensioengerechtigden nog tegemoet zouden kunnen komen. Dat is ook niet eens zo simpel. Um, je zou hopen dat ze enige rust gegund wordt... maar uh, het toeval wil, niet helemaal toeval... dat juist nu het pensioenstelsel in de herziening is. Uh, er wordt al heel lang gewerkt en nagedacht over een vernieuwing van dat stelsel. Daar is op zich ook alle reden voor. Maar er zitten in die vernieuwing hele lastige ingrediënten. En zolang die niet zijn opgelost... met name de manier waarop wij toekomstige pensioenverplichtingen waarderen zit daar een bron van onvoorspelbaarheid die voor heel veel gepensioneerden... en voor heel veel binnenkort gepensioneerden onaangenaam uitpakt. Ja, zeer negatief. Als eerste noemde u de huizenmarkt. Dat is uh, wellicht het grootste probleem. Hoe zouden we daar licht in de tunnel kunnen brengen? In ieder geval door een stabiel perspectief te bieden. Die huizenmarkt is heel lang ook slecht geweest en gebleven... omdat mensen gewoon niet wisten wat er met onze beroemde hypotheekrenteaftrek zou gaan gebeuren. Nou, er is nu in ieder geval, eh, laten we dan maar zeggen, de ambitie van een stabiel perspectief. Ik zeg het nog een beetje voorzichtig, maar laten we hopen dat zich dat in ieder geval zo eh, organiseert en uitpakt. En dat wil dan zeggen dat die aftrek verdwijnt? Op termijn, maar dan toch in ieder geval in een heel traag tempo. Dat is denk ik ook zo'n beetje wat je realistisch zou moeten willen. Uh, daarmee is die markt nog steeds niet op gang gekomen. En waar in het verleden juist de stijgende huizenprijzen... mensen het gevoel gaven dat ze wel wat extra's konden consumeren... is nu de krimpende huizenmarkt en de dalende prijzen... aanleiding voor het gevoel dat je eigenlijk maar beter niet kunt uitgeven. En nu zitten we dus heel klassiek en ook lang niet voor het eerst in de wereldgeschiedenis... in een situatie dat sparen, wat voor iedere individuele Nederlander... zo verschrikkelijk verstandig is... voor de optelsom van alle Nederlanders heel slecht uitpakt. Ja, ja. die hypotheekrenteaftrek, uh, uh, nou, die gaat eraan. Maar hopelijk dan toch wel ook uh, volgens u... met de enige lasten uh, verlichting, lijkt me. Je hoopt dat uh, die bezuinigingen waar dit kabinet zich toe verplicht heeft... en waar ook alweer een verhaal bij hoort... in de optelsom is het allemaal echt ingewikkeld en vervelend zo gerealiseerd kunnen worden... dat in ieder geval het restje consumptieambitie wat er nog is... Ja. niet verder wordt teruggebracht. Nee, en... uh, dus als het enigszins kan zonder lastenverzwaringen... en als het enigszins kan op manieren die geld vrijmaakt maken... in plaats van geld weghalen. Maar die huizenbezitter die, uh, ziet zijn hypotheekrenteaftrek uh, verdwijnen. Hè? Die, die maandelijkse... Uh sommages die maar komen van de Belastingdienst, die zijn er dan niet meer? Wordt er op geen enkele andere manier dan lucht geboden... om toch die koopkracht nog enigszins op peil te houden? Nou, dit, kijk, de, de hypotheekrenteaftrek is één onderdeel... van wat onze koopkracht determineert. Er zijn andere ingrediënten die ook belangrijk zijn. Wat hier vooral al de zaak zo heeft bemoeilijkt, is de onvoorspelbaarheid ervan... Plus het feit dat het juist in het verleden altijd aanleiding was voor extra optimisme. Ja. Dat dus is een hele ongelukkige mix gebleven. Duidelijk, duidelijkheid is uw uh, devies wat Duidelijkheid en stabiliteit, dat ja. geldt voor beide pensioen- en woningmarkten. Daar zouden we heel veel plezier van hebben. Gelukkig, zeg ik als burger, heeft het kabinet uh, vandaag direct al laten weten... nou, die 6 miljard hadden we al aangekondigd, maar we houden het even bij de 6 miljard. Ja. Gelooft u het? Ik hoop het. Uh, en je kunt je nog steeds afvragen of dat nou het verstandigste is... wat je op dit moment kunt doen. Er zijn in ieder geval heel veel economen die vinden van niet... Paul Krugman heeft nog uitgelegd vanochtend. Een, een uh, groot voorbeeld voor u, de Nobelprijswinnaar. Nou, in ieder geval is het iemand die je serieus neemt als commentator... en die heeft Nederland ongunstig vergeleken met België. Dat zou ons uh, allemaal enige zorgen moeten baren. België deed het beter uh, uh, en die hadden in lange tijd niet eens een regering... Uh, dan Nederland met een uh, kabinet. Ja, en hij zegt hele aardige dingen over de Nederlandse politiek... en vrij onaardige dingen, een beetje onterecht overigens over de Belgische politiek. Maar in de optelsom is zijn oordeel toch... Uh, bepaalt niet positief over het Nederlandse beleid. Nou is hij ook wel inmiddels beroemd als een economie kritisch staat... over elke vorm van bezuinigen. En uh, hij krijgt in ieder geval uh, in Amerika met vertraging gelijk. Want de Amerikaanse economie begint nu echt wel weer aan te trekken. Ja. Maar het blijft gewoon ironisch dat Nederland heel lang echt vooroplopend in Europa... Uh, met een aantal hele mooie economische jaren achter de brug, nu zoveel moeite heeft uit deze recessie te komen. Het ziet er naar uit... Dat het, zoals al eerder trouwens de export ons weer zal moeten redden. Maar die export doet het eigenlijk ook weer net niet zo goed als je zou hopen. De wereldhandel waar Nederland altijd zo afhankelijk van is, trekt veel langzamer aan dan voorzien. Eigenlijk is het beste nieuws voor ons dat het in Zuid-Europa beter gaat. Want we exporteren heel veel naar Zuid-Europa. Dus die arme Zuid-Europeanen waar we met zoveel medelijden mee hadden, die gaan Nederland nu uit de recessie trekken. Merkwaardig is dat. Maurice de Hond, de cijfers van vandaag. Eh, gelooft u dat het kabinet eh, inderdaad voet bij stuk houdt bij die 6 miljard en dat er niet nog meer bij komt? Nou, nee, dat weet ik niet, maar volgens mij zijn we al een tijd eh, allemaal verkeerde dingen aan het doen wat dat betreft. Kijk, wat volgens mij niet goed wordt onderkend, en dat is eigenlijk al veel langer aan de gang, misschien al 10, 15 jaar, is dat we, terwijl we denken dat we met conjuncturele veranderingen bezig zijn, we eigenlijk met structurele veranderingen bezig zijn. Wat namelijk met name door de gevolgen van de digitalisering en internet. is gewoon de, de hele de samenhang, de economische samenhang in de wereld. Is, is ingrijpend veranderd. En heeft de Nederlandse overheid die pas niet gemaakt? Die, die nee, loopt daar achteraan? Is, achter als, de digitale nee, feiten? aan? Wat Nederland in, gedaan heeft is. we hebben veel van ons gas gebruikt. alleen om de lopende begrotingen te, te verhaspelen. En we hebben ontzettend weinig geïnvesteerd in de toekomst. Dat was Nederland distributieland. We hebben een betuwe lijn voor, 6 miljard aangelegd. parallel aan de Rijn. En we hebben niet heel zwaar geïnvesteerd in de wereld van de toekomst. En wat we nu zien, ik roep altijd structuren, fysieke structuren en, en instituties... die worden eigenlijk zonder dat we dat zien in de pijlers... door de virtuele wereld ondergraven. En het wacht op een aardbeving. Wat, wat bedoel jij precies met, met investeren in de nieuwe wereld? Want we zijn bijvoorbeeld een van de snelste internetlanden... een van de grootste nou ja, van gebruikers. Ja, maar ik heb 95 in 1995 mijn boek geschreven. In plaats van een b voor 6 miljard. Kan je daar beter een glasvezelnet naar ieder huis en kantoor leggen? Maar we hebben toch heel snel internet in Nederland? Ja, maar dat, dan hadden we in het jaar 2000... een glasvezelnet naar ieder huis en kantoor gehad. En dan hadden we een fantastisch vestiging plaats geweest... voor allerlei bedrijven in de wereld. En hadden we producten en diensten kunnen ontwikkelen... in een, in een infrastructuur die nu langzamerhand over de hele wereld uitrolt. Meneer rino hoe luistert u daarnaar? Zou, zou dat inderdaad uh, verschil hebben gemaakt uh, als we kijken naar de situatie? Zinnen? Ik ben het helemaal eens dat we bezig zijn, uh, maar niet alleen in Nederland... zoals ook de rechter Maurice Hond gezegd, aan een structuurverandering van de economie. En dat die verandering is ook wenselijk en nodig. Die heeft ook te maken met duurzaamheid en de eisen die duurzaamheid stelt. Maar waar ik in ieder geval uh, nog een voetnoot bij wil plaatsen... is dat dit allemaal veranderingen zijn waar Nederland misschien niet voldoende voorop loopt... maar zeker niet achterop loopt. En dat is dus alles bij elkaar tot nog steeds geen verklaring... voor het feit dat Nederland dan juist relatief zo slecht doet in Europa. Want in Europa zijn er heel veel landen... die het juist op het trein van deze structurele verandering... nog veel beroerder doen dan Nederland. Ja, dus ze hebben echt een specifiek Nederlands probleem. Maar dat, dat, dat specifieke ons... Nederlandse probleem is dat we heel lang... een aantal belangrijke problemen niet hebben opgelost. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. In 2010 bij de verkiezingen, toen Balkenrente zag... dat hij het niet zo goed zou maken... heeft hij nog een week voor de verkiezingen geroepen... als wij het winnen... Dan zullen we gegarandeerd niks doen aan de hypotheekrente. Ja, dat achter. was een leuke belofte voor veel mensen. Ja, maar dat betekende gewoon, nee. De, het ware verhaal is gewoon steeds niet gezegd. En we, we zitten nu in een situatie dat we op het meest ongunstige moment. een aantal dingen moeten doen. En ik denk dat we daar veel vindingrijker voor in moeten zijn. Ja, ze had het gedaan toen we de klappen nog konden opvangen. Ja, en nu hoorde ik bijvoorbeeld, dat, dat heb ik al een tijd aangekondigd gehoord. en eindelijk denk ik dat het nu gaat komen. Bijvoorbeeld, ik weet dat zelf, ik ben 65. dus ik weet een beetje hoe dat gaat met die pensioenen en zo. Bijvoorbeeld, verplaats nou een deel van het geld wat in Pensioenen vastzit, naar het aflossen van je hypotheek, uh, uh, die er staat. Nou ja, zodat... Dat is nu het geval, hè? De leveringsverzekeringen zou daar eerder. Makkelijker... Ja, nee, maar dat wordt nu aangekondigd, ja. maar dat zijn stimulansen. Een beetje te laat. Nou ja, ik had het liever gehoord uh, ja. toen... Uh, maar dat is makkelijk praten achteraf? Ja, dat is niet makkelijk praten, Altijd want dit leuk. is al langer. Ik, ik had het liever gehoord dan Rutte die drie maanden geleden gezegd heeft van... ga besteden en ja. verslaat CPB. Ik, ik geef even naar Ruud Hendricks, hij zit uh, in Amsterdam, maakt veel niet uit. Ruud Hendricks, uh, wat is het eerste wat uh, Mark Rutte terug van vakantie moet doen... eind deze week en eigenlijk volgende week als nou, die heel, heel veel bureaucratische obstakels uh, wegnemen waarmee je een uh, eigen bedrijf uh, kunt uh, beginnen. Eigenlijk uh, die het moeilijk maken om een eigen bedrijf uh, te beginnen... Um, 60% van de economische groei in Nederland in de afgelopen uh, jaren... komt van bedrijven die vijf jaar geleden nog niet bestonden. En we moeten zorgen dat we veel innovatiever worden... we veel sneller kunnen opereren uh, en uh, ja, daarvan gaan profiteren. Ja, en zodoende ook de werkloosheid weer terugdringen. Want het CBS kwam ook met dramatische cijfers vandaag. Ja, ja. De, absoluut. Uh, het internet is een, een enorme uh, bron van werkgelegenheid... die we gewoon volop uh, moeten aanboren. We hebben uh, met Startup Bootcamp een van de bedrijven uh, waar ik bij betrokken ben... In de gelopen anderhalf jaar voor 200 mensen werkgelegenheid gecreëerd... met tien bedrijfjes die uh, anderhalf jaar geleden nog niet bestonden. Ja, Ruud Hendricks, dank voor nu. Uh, straks meer, ja, uh, Alexander Rino, ik kan U bent altijd een vervent voorvechter geweest van het polderen. Ja. Nou, het kabinet begint weer. Er moet weer flink uh, gepraat worden uh, met deze en gene. Uh, komt, het, uh, <klaars> komt dat poldermodel volledig terug onder Rutte? Het is nooit echt weg geweest. En het is ook van een veel langere herkomst dan mensen wel denken. Dat is een heel mooi boek verschenen van twee economische historici... Maarten Prak en Jan Luiten van Zanden. Die laten zien dat eigenlijk de, de wortels daarvan liggen in de vroege middeleeuwen. Het is helemaal geen uitvinding van na de oorlog... maar het heeft eigenlijk al veel heel lang in Nederland. Nederland een rol gespeeld. Nou, het, is de ken, eh, het kenmerk er nu van, de kern ervan... is een systeem waarin het maatschappelijk middenveld, zoals we dat nu noemen... in staat wordt gesteld in gesprek met elkaar te komen... Met creatieve en constructieve ideeën en een politiek ruimte biedt voor de realisatie van die ideeën. Maar dan moet er de wil zijn om over de eigen belangen op een gegeven moment heen te stappen. of Over de eigen schaduw heen te stappen, zoals dat zo mooi heet. Zeker. En daar zijn we in Nederland, in ieder geval in het verleden, altijd heel goed in geweest. Zo simpel is het gewoon. Compromise het... Is, the Dutch, is to the Dutch what sex is to normal people, heeft u wel eens gezegd. Nou, dat heb ik niet zelf gezegd. Dat hebben anderen gezegd. Uh, maar we hebben natuurlijk heel vaak complimenten gekregen... voor hoe dat model uitpakt. En als je objectief kijkt naar hoe Nederland heeft gepresteerd... economisch en sociaal de afgelopen 50 jaar... om nog maar even he, de, de route naar de middeleeuwen af te kappen... dan is dat ook een heel indrukwekkend verhaal. Daarom is het eigenlijk des teleurstellender dat we het nu slecht doen. En daarom moet je hopen dat juist als de politiek het moeilijk heeft wat zo is dat het middenveld, werkgevers, werknemers, allerlei actiegroepen en bewegingen... de handen ineens slaan en met eigen verstandige plannen komen. Want daar ligt wel de, de sleuteloplossing in, in dat poldermodel. Daar is in ieder geval een deel van de oplossing te vinden. En de bereidheid voor bewegingen als de vakbeweging... om verantwoordelijkheden te nemen die uitstijgen... boven het eigen korte termijnbelang... heeft voor Nederland altijd fantastisch gewerkt. Hey, Mr. Noido. is now at hand His story repeats itself Can send the way it ends He set his goals to a conqueror The planets and the stars Saintly intention Leave an evil scar A young star carrie was dat met haar aanstekelijke single uit 2011, Mister Know-It-All. En dit, de, de, de, dit Is De Dag, ja, helemaal van Stotteren... spreken we vanmiddag onder andere met Alexander Rinnooy-Kan. Ja, meneer Rinnooy-Kan, u bent uw leven lang bezig geweest met cijfers. U bent een wiskundige, een econoom, een uh, bestuurder. Maar uw broer is iets heel anders. Die is kunstenaar. Ja. Wel eens jaloers geweest op de manier waarop hij in het leven kan staan en met hele creatieve dingen bezig kan zijn. Nou, jaloers bewonderend. Het is geweldig. Uh, en hij heeft een heel bijzonder leven achter de rug, want hij is begonnen als arts, uh, gepromoveerd in de geneeskunde, toen eigenlijk copywriter geworden en communicatiespecialist. Dat deed hij allemaal heel erg goed. En toen ineens, toch al op vrij hoge leeftijd, heeft hij alles verkocht wat hij bezat, is naar Amerika afgereisd en schilderd. Hij schildert? Ja, de he hele dag. En wat voor stijl is dat? Ja, hij heeft... Het varieert en ontwikkelt zich in de tijd. Hij exposeert nu af en toe ook in Nederland. Onlangs nog in Amsterdam. En hij heeft een soort figuur die centraal staat in zijn werk. Die hij Gugu noemt. En waar hij allerlei teksten ook omheen schrijft. Allerlei beelden bij verzint. Ik vind het allemaal even mooi en prachtig. Maar ik heb vooral... Heel veel brondering voor het feit dat hij zo'n radicale stap ja, heeft durven zetten. Dat, dat is niet iets wat voor u van toepassing zou zijn, een hele grote ommezwaai. Nou, ik heb op mijn eigen manier heel anders ook wel grote stappen gezet. Meer omdat de gelegenheid zich voordeed. Ik ben vanuit de universiteit in één keer gesprongen. Want het was het echt wel naar het voorzitterschap van VNO zonder enige ervaring in die wereld. Dus dat vond ik eerlijk gezegd ook nogal een... Riskante beweging, Maar dat doet niks af aan het feit dat wat mijn broer nu doet... ik heel bewonderenswaardig vind. Ik vroeg me af, u bent nu weer hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, is dat dan iets waar u toch iets van uw creativiteit kwijt kunt? Want u krijgt daar heel veel vrijheid. Ja, het is een geweldige baan. Uh, echt een fantastische plek. Uh, ik uh, geniet ervan, ik voel me zeer bevoorrecht. En ik denk in alle eerlijkheid dat het vooral uh, ruimte biedt... om na te denken over wat je hebt beleefd en het over te dragen aan eh, toch al eigenlijk geïnteresseerde studenten. Eh, ik heb toch op allerlei plekken gezeten die bijzonder zijn. En in de optelsom eh, komt niet zoveel voor. Dus ik vind het een voorrecht om eh, vanuit die reflectie op wat er gebeurd is... iets te mogen delen met studenten die er misschien in hun eigen leven wat aan kunnen hebben. Een van uw lesmethodes is het naspelen van beroemde onderhandelingen uit het ja. verleden. Een daarvan is heel bekend, KLM Air France. Ja. U heeft dat met de hoofdrolspelers zelf echt nagespeeld hè, voor de nou, studenten. Het, is, eh, naspelen, het, het werkt eigenlijk zo dat wij de studenten... het is onderdeel van een college over onderhandelingsprocessen. En studenten krijgen daar de gelegenheid... om het slotstuk van een onderhandeling zelf over te doen. Dus wij hebben de case van KLM Air France... die uiteindelijk eindigde in een situatie... dat de Nederlandse overheid ongelukkig was met de tussentijdse resultaten mee aan tafel ging zitten. Het laatste stukje doen studenten dus over... maar in de voorbereiding daarop... worden ze begeleid door de onderhandelaars van destijds. Dus Frans Engering, Leo van Wijk, Dominique Patrie... allemaal hoofdrolspelers van het proces van destijds... zijn dan beschikbaar om hen te coachen... in hun voorbereiding op dat onderhandelingsproces. En, dat maakt het heel erg leuk. En komen die studenten dan tot dezelfde uitkomst? Tot hetzelfde nee, nee, nee, resultaat nee. met dus de coaches vaak, van nee, toen? Nee, vaak ook echt niet. Tot betere vaak, resultaten misschien? Nou, anderen, daar kun je dan over twisten... maar in ieder geval anderen... En het is voor die oorspronkelijke onderhandelaars ook heel erg leuk, dat zeggen ze ook. Om eens mee te maken hoe anderen opspringen met de lastige situatie waarin zij verkeerden. Ja, ziet u al enige uitblinkers tussen uw studenten dat u denkt van nou, daar kunnen we in de toekomst nog wel eens wat meer van verwachten? Ja, er zit enorm veel talent. Uh, ik doe het nu uh, vijf jaar, het is niet voor het eerst. Ik deed het ook al toen ik nog bij de CER zat. Um, het is elke keer weer een genoegen om te zien hoe gemotiveerd studenten zijn en hoe goed ze zijn, althans, sommigen in ieder geval zijn. Uh, wat dat betreft hoeven we helemaal niet somber te zijn over de toekomst van Nederland. Er zit uh, op alle niveaus heel veel talent en ambitie. Het moet alleen de ruimte krijgen. Ja, en het moet nog groeien. Ook voor u zelf was dat als u bijvoorbeeld terugkijkt naar uw periode op de middelbare school. En toen was u echt een, een studiebol. Ja. Om, om toch later uit te groeien tot iemand die gewoon vlekkeloos aan de onderhandelingstafel uh, de, de leiding kan nemen. Ja, je moet ook een beetje geluk hebben. Ik was, uh, ik was echt een binnenvetter was dat dan geloof ik nu heet. Maar mijn ouders zijn zo verstandig geweest een paar maanden naar Engeland te sturen. Naar een hele nieuwe omgeving. Naar een Engelse school waar ik bij een Engels gezin in huis kwam. En dat was eigenlijk een, een gouden kans. En daar heb ik enorm profijt van gehad. En vanaf dat moment is het allemaal wel goed gegaan. Nou, houdt u daar ook rekening mee nu met de studenten? Dat u denkt van hé, hey, dat aspect, dat, dat, dat, dat ga ik toch eens bij... Uh, hem of haar uh, ja, een beetje stimuleren. Ik raad alle studenten aan, en bij deze graag nog een keer... Uh, en niet alleen de 50% die het nu al doet... om als het ook maar enigszins kan... een deel van hun de studie in het buitenland door te brengen. Ja, is dat ook iets, uh, Maurice de Hond, wat u uh, zou aanbevelen? Ja hoor, dat uh, lijkt me zeker zo. Want ik denk dat op heel veel punten... we te weinig weten binnen Nederland. Dus op dat punt zijn we, zonder dat we dat echt goed beseffen, redelijk provinciaal. Ik kom met grote regelmaat in Silicon Valley, in Amerika, ook in andere landen. En ik merk dat, ja, dat je daar allemaal dingen tegenkomt... die je eigenlijk in Nederland amper in media leest of hoort of ziet. En dat je pas als je daar bent geweest... gewoon de eigen ja, dynamiek en de eigen mogelijkheden en kansen daar... veel beter realiseert dan als je alleen maar in Nederland blijft. Heeft u daar een voorbeeld van? Hoe men dan in Amerika dat uh, handen en voeten gaf? Nou ja, als ik in Silicon Valley kom, dan op het moment dat ik het vliegtuig uitstap, begint de adrenaline bij mij al te spuiten. Het doet me bijna hetzelfde als ik net het verhaal hoor: dat je die onderhandelingen over kan doen. Namelijk buiten het gebruikelijke, gewoon nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, gewoon nieuwe dingen zoeken. En allemaal gebaseerd, vooral gebaseerd, op het feit dat die wereld zo ingrijpend aan het veranderen is door die digitale situatie. Want we zijn in feite, we hebben in de laatste twintig jaar, zijn we in een steeds grotere mate onze fysieke barrières aan het antwoorden. Ons leven was bepaald door alles waar al onze fysieke barrières ten aanzien van communicatie. En ik bedoel, als ik, ik werk nu samen met mensen over de hele wereld die dingen voor mij doen. En het gaat snel en het gaat lekker. En ik heb geen kantoor, ik heb geen mensen in dienst... en ik kan ontzettend veel produceren. Nou, Meneer dat... Rinnokan, houdt u die ontwikkelingen inderdaad ook zo bij... dat u ja, dat tuurlijk. meeneemt in uw les? Het is toch een geweldige tijd om in te leven. Al die kansen die we krijgen, de ja. hoeveelheid kennis... die via internet beschikbaar komt en snel beschikbaar is... dat alleen al heeft ons leven zo ingrijpend veranderd... de voortdurende communicatiemogelijkheden. Het is onherkenbaar en een paar jaar onherkenbaar veranderd. Ja. Ja. Op hetzelfde moment wordt er natuurlijk altijd wel geklaagd... Eh, door de studenten. Eh, eh, er wordt bezuinigd op het onderwijs. Geeft u ze gelijk? Ik geef iedereen gelijk die zegt dat onderwijs... een van de belangrijkste investeringen is die je als samenleving kunt doen. En Nederland is in ieder geval wat dat betreft... voorzien van goede voornemens. We zijn van plan een topkenniseconomie te worden. Misschien zijn we het al een beetje, nog niet helemaal... Mm -hmm. Maar we moeten ons realiseren dat we er aanzienlijk minder geld aan uitgeven... dan onze meest voor de hand liggende en dichtbijzijnde rivalen. En Nederland is in zijn ambitie en in zijn organisatie... vergelijkbaar met de landen om ons heen. De Scandinavische landen in het bijzonder. We hebben een vergelijkbaar profiel, doen het ook als economie heel goed... maar geven stuk voor stuk veel meer uit aan kennis, onderwijs, onderzoek, innovatie dan wij. Ja. Dus vroeger of later gaat ons dat echt opbreken. En ondertussen neemt de druk op de studenten toe... om maar in een bepaalde periode af te studeren. Ja, en dat vind ik niet in alle opzichten zo heel onredelijk. Want als je kritisch Daar ben je het dan wel mee eens. Ja. Nou, je kunt gewoon eerst eens wat data verzamelen... en dan zie je toch, met alle respect... dat de werkweek van de Nederlandse student eh, beperkt gevuld is. Eh, ik weet het voor een aantal opleidingen vrij precies. Als je optelt wat er verwacht wordt aan colleges... en wat er dan nog aan voorbereidingstijd bij hoort... Dan kom je op 25, 30 uur. Maar nou, die tijd je, is hard hè? nodig, die overblijft. Om nog uh, het zeker, financieel een beetje in orde te hebben. Zeker, die kun je heel goed in het, dat, dat gun ik iedereen van ja. harte. Maar om dan te klagen dat het al te druk is en al te zwaar belast. Nou, eh, elders werken ze, naar mijn idee, toch nog wel een stukje harder en een stukje. Even naar Ruud Hendricks nog snel. Ruud, jij, jij bent veel bezig met stimulans geven aan jonge ondernemers. Eigenlijk mensen die net van zo'n opleiding afkomen. Vind jij dat ze, dat ze goed beslaagd en ijs komen als ze de, de brug naar de praktijk moeten maken? Uh, nou, dat hangt heel erg denk ik af van de categorie waarin je uh, gaat kijken. Ik, ik neem aan dat het in een aantal categorieën zeker het geval is. In de bouw neem ik aan dat mensen goed voorbereid uh, aan tafel komen. Maar ik denk dat uh, als je kijkt naar, naar wat vroeger de nieuwe media heet... en tegenwoordig de tech- en online wereld is... daar uh, kunnen we nog heel veel meer doen, vooral in het onderwijs. En uh, daar zit je met het probleem dat heel vaak uh, jonge mensen meer weten... dan de mensen die ze les moeten gaan geven. Dus er is echt uh, niet alleen meer geld nodig voor het onderwijs... maar ook een totale uh, mentaliteitsomslag omdat ik er heilig van overtuigd ben dat het, het veelgeprezen internet uh, nog maar in de kinderschoenen staat. Dit is een enorme revolutie waar we met z'n allen doorheen uh, gaan. Maar die staat nog maar aan het begin. Dit is het, het topje van de ijsberg. En okay. de beste is yet to come. Daar gaan we zo meteen uh, over doorpraten. Over dat uh, nieuwe onderwijs. En bijvoorbeeld ook de, de, de scholen die uh, tegenwoordig allemaal met iPads uh, functioneren. Uh, straks praten we daarover door na half drie. Dit is radio 1. E. 1 over half drie. Het nos Journaal met Mark Visser.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 In de Amerikaanse staat Alabama is een vrachtvliegtuig van pakjesvervoerder UPS neergestort. Er waren twee mensen aan boord. Het is niet duidelijk of er doden zijn gevallen. Het vliegtuig crashte tijdens de landing dicht bij het vliegveld van Birmingham. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost met de Belmeer binnen zijn grenzen is het op één na veiligste stadsdeel. Alleen stadsdeel Zuid is veiliger, onderzocht Amsterdam. Per stadsdeel is gekeken naar het aantal diefstallen, inbraken, verkeersongelukken en drugsincidenten en de hoeveelheid vandalisme en overlast. Het onveiligst is het volgens Amsterdam in het centrum. Dat is het belangrijkste nieuws. Er is verkeersinformatie Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat één file op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, vijf kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag en mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met bij ons de gast, opiniepeiler Maurice de Hond... mediaondernemer en radiopresentator Ruud Hendricks... en ethicus Jan Forstebos. En ook is nog steeds bij ons econoom en oud voorzitter Alexander Rinoy kan u kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DIDD... of ga even naar onze website. En dat is ditistedag.nu. Maurice de Rond, uh, uh, jij bent hier vandaag... maar niet als ene hebben we jou namelijk uh, gevraagd... om een inspirerende persoon mee te nemen. En jij zei toen Ruud Hendricks. Waarom? Nou, ik ben Ruud Hendricks de afgelopen 30 jaar... op, me op meerdere momenten tegengekomen... En wat ik bijzonder vond aan zijn carrière was: hij begon aanvankelijk als journalist. En later ging hij het zakenleven in. En vooral in die creatieve wereld op de grens van ja, oude en nieuwe media. Waar hij, waar hij heel veel interessante dingen heeft gedaan. Ook in, uh, in Engeland, uh, nou, dat zal hij Peter direct zelf denk ik misschien zeggen als daar vragen over gesteld. Maar hij is vooral ook in die, dat gebied van nieuwe media gegaan. Hij heeft daar ook uh, goed geboerd. En elke keer als ik tegenkwam, was hij weer met nieuwe dingen bezig. En onlangs ben ik bij hem geweest bij het Startup Bootcamp in, uh, in Amsterdam. Waar een aantal meerdere uh, op meerdere plekken in, in de Europa zijn ze aan de gang. Waar ze inderdaad nieuwe ondernemingen opstarten of helpen op te starten. In de internetsector? In de internetsector. En toen dacht ik eigenlijk, van moet je eens kijken, oh, die man hoe energiek en hoe bijzonder. En als ik dan kijk, als ik naar de Nederlandse media kijk, dan die weten amper wat daar gebeurt. En dan zitten we alleen met een, zie ik alleen maar like, de grote ondernemers. En, een uh, beetje sippige zachte, gez, gezichten en allemaal wat er niet goed gaat. Terwijl aan de onderkant, waar ik ook gelukkig veel mee te maken heb... met mensen die met nieuwe initiatieven, daar is ontzettend veel bruisend aan de hand. En ik denk dat hij een goed voorbeeld is van iemand die al iets ouder... nog niet zo oud als ik, maar wel ouder... met, met zowel, uh, laat ik zeggen, know-how en ook energie... en met geld erin gaat om mensen dingen in staat te stellen. Ik Lijkt het, het goed, op omdat, elkaar he? als persoon? Kijken jullie op elkaar? Ik weet het niet. Misschien een beetje wel qua, qua opzoeken van nieuwe uitdagingen en creativiteit, maar. Ruud, ja. lijkt je op Maurice? Hij knikt wel. Ja, in die zin dat we allebei uh, heel erg geïnteresseerd zijn... in uh, nieuwe ontwikkelingen, uh, technische vooral, maar ik denk ook uh, anderszins. Uh, daarnaast, uh, Maurice heeft zijn successen gehad en ook zijn mislukkingen. Die heb ik ook gehad. Uh, dat maakt ons zoals dat zo mooi heet tegenwoordig een er ervaren ondernemer. Maar ik denk dat wij uh, ook gewoon delen dat uh, als, als het dan een keer mis is gegaan... dat we gewoon opstaan, uh, goed ademhalen en weer met frisse moed uh, vooruitkijken. En ik vind uh, de toekomst sowieso veel interessanter dan, uh, dan het verleden. Dus ik denk dat we dat wel... Uh, samen delen. Ja, doorzettingsvermogen en optimisme, als ik het een beetje samen mag vatten. Ja, ja. ja maar het woord optimisme is misschien het goede woord wel, maar uh, werd hier ook net al gezegd. We leven echt in een wereld waar zo verschrikkelijk veel verandert. Iets wat vroeger vijf generaties overvloedde. gebeurt nu in een kwart generatie. En dat, dat is bijna een voorrecht dat we in die situatie zitten. Ja. En in plaats dat we dat gaan behandelen, wat vaak ook in Nederland gebeurt... in een soort zippige manier en goh, enzovoort, een beetje achterhand en een beetje mokkend... omdat het ook nadelige effecten heeft, maar het gebeurt toch. Ja. Is, zit je in een wereld als er veel verandert? Mijn vader heeft de volgende statement. Als er veel verandert, ontstaan er veel kansen... Als je die kansen niet ziet, zijn het alleen maar bedreigingen. En ja, dat is het bijzondere. Is dat het maakt al, je uh, zo enthousiast. Jan Forseborst als ethicus. Ja, ik denk inderdaad... Zijn we te sippig met uh, nieuwe ontwikkelingen in ons land? Nou ja, ik, be, ik denk, wat, wat heet sippig? Ik bedoel, dat is een emotionele term en zo. Die, ik, ik kijk er eigenlijk enigszins anders tegenaan. Ik denk dat de maatschappij een systeem is wat ja, zich, zich ontwikkelt. Dat heeft het altijd gedaan, maar het gaat nu razendsnel. En dat die snelheid ook wel een zeker gevaar in zich draagt. Wij ethici krijgen altijd het verwijt... van dat we aan de kar van de technologie gaan hangen. Maar het zou best eens kunnen... Van dat als je kijkt naar bijvoorbeeld biotechnologie, gentechnologie dat al die ondernemers die maar vooruit willen, geen rekening houden met bepaalde aspecten... die toch wel een heel belangrijke rol spelen voor de kwaliteit van het leven... maar ook voor zulke simpele dingen als risico's. Ik ja. bedoel, dat wij een systeem hebben waarin dat relatief goed wordt uitgediscussieerd... opnieuw dat poldermodel, dat kan ons wel helpen om te kijken of dat systeem op lange termijn... inderdaad bijdraagt tot de kwaliteit van leven. Ik heb wel eens voorgesteld, in de tijd dat ik nog intensief met biotechnologie bezig ging. Hield. dat je een systeem zou kunnen bedenken, want de risico's hè, die nieuwe biotechnologische producten in zich dragen zou moeten afdekken met verzekeringen dat er op langere termijn niks gebeurt. Als je alleen maar optimistisch bent en je denkt niet aan zulke zaken als van dat we wel uit de geschiedenis komen en niet alleen maar een geschiedenis van een maatschappij, maar ook een evolutionaire geschiedenis waarin we eigenlijk nog heel weinig greep hebben op zulke zaken als wat er precies in de genen gebeurt, Maar denk de ik dat het heel goed is om voorzichtig te zijn en gewoon te kijken van hoe je dat systeem niet gewoon van het ene jaar op het andere radicaal Kunt omgooien, Met voorzichtigheid. Hè? Maar er is ja. een onderliggende vraag. namelijk Wat draagt het bij tot kwaliteit van leven? En hoe veilig is het? Dat ja. is wel de, de minste eis. Maar, je, ja, en maar is het hond dan te hard in uw uh, ogen? Nou ja, Ik zeg niet van we praten nu in hele algemene zin. Maar als ik specifieke technologieën bekijk. Hè, de digitale technologie onderscheidt zich daardoor dat het de markt dat het een marktontwikkeling is die relatief een heel andere vraag stelt... op het gebied van kwaliteit van leven dan bijvoorbeeld de biotechnologie... of de gentechnologie met kinderen of gen gentherapie. En als we even een stapje ja, dus. terug doen in, in die ontwikkeling van de digitale technologie... Uh, Maries de Hond, u, u was er vroeg bij. Kunnen we eens even teruggaan naar het moment dat u voor het eerst uh, kennis maakte met het internet? Maar als het internet was, was het in 1994. Maar ik heb in 1965 leren programmeren. En dat is eigenlijk de basis geweest van mijn digitale ontwikkeling. Dus ik heb altijd alle ontwikkelingen gevolgd. Maar wat was concreet het eerste moment dat u achter een computer zat. en het internet opging? Ja, maar het internet was maar een volgende fase. Alleen, het dat, dat was duidelijk meteen dat dat een volgende explosie... Ik denk in de tweede helft 1994, het was net begonnen. Uh, toen ik mijn boek uitgaf Ja, net internet, althans in de commerciële. Het was er dan vooral in de universitaire wereld. Maar toen het webbeest werd, dat was in 1993... Uh, toen ik mijn boek uitbracht in 1995... was ongeveer minder dan 1% van de Nederlanders hadden, waren online. En ja. het punt is ook als een reactie te geven op net... Kijk, je, je kan allemaal waardeoordelen geven... maar kijk wat er in die 18 jaar sinds 1994 is gebeurd en welke consequenties dat heeft gehad... en hoe dat eigenlijk omarmd is door het overgrote deel van de wereldbevolking. En dan kan je dus allemaal vraagtekens zetten en dingen die waar je op moet letten. Maar het is een bijna autonome ontwikkeling die steeds sneller gaat. Een, voorbeeld, ver... een voorbeeld van die snelle ontwikkeling is, is de iPad-school... zoals die nu op verschillende plaatsen bestaan in het land. Zo noemen we uh, hem zelf niet, maar oké. Okay. De Steve Jobs-school noemt u hem liever, toch? Ja, nee, het is een school waar we de iPad gebruiken. Maar het is niet de iPad-school. school. Is, iPad is een belangrijk instrument om een aantal doelen te bereiken. Oké, okay, maar de schooltas wordt er wel mee vervangen. Uh, uh, bijvoorbeeld op de twee-span in uh, Heenvliet, Zuid, uh, in Zuid-Holland. Uh, voor de zomer waren ze nog even in de, in de probeerfase. Laten we even luisteren. Wie weet hoe die heten, die kaartjes? erop? Wat zijn dat? Apps. Apps. Ja, als je op een iPad werkt, dan heet dat een app. Het klassikale gaat eraf. Dus de instructies zijn veel meer, uh, veel meer individueel... En niet meer om half negen in de klas starten met een instructie. En dan gaan we met z'n allen dat rijtje maken in dat schrift en in dat. Nee, de, de kinderen zullen dat allemaal op hun eigen manier en op hun eigen uh, behoeften gaan invullen. Dus ik stel voor dat jullie zo lekker aan de slag gaan. Kijk, die eerste die, uh, die is daar ook heel handig in. Die tikt een paar keer en die klikt. Veel kinderen vinden dit leuker, dus dan hou je een beetje je concentratie hier. En de meeste kinderen vinden, denk ik, ook wel de iPad leuker dan als ze schrijven op papier met een pen of potlood. Ja, hier wordt u blij van, denk ik. Ziet u ook schaduwkanten aan zo'n ontwikkeling? Bijvoorbeeld, er is deze week wat nieuws naar buiten gekomen... over de zogenaamde Gameboy-bochel. Door het was gesuggereerd dat, mensen, dat kinderen minder onderling contact leren... als ze alleen maar achter zo'n schermpje zitten. Aan de eerste plaats heb ik volgens mij ik heb ook een beetje een bochel... omdat het kwam dat ik veel schreef. Ik was over mijn schrift gebogen. Dus, en de pen is net zo erg mijn ogen uit. gingen achteruit omdat ik heel veel had gelezen. En ja, kijk, het is niet... Ik bedoel, ook als je met computers bezig bent... het is toch niet dat je de hele dag achter een boek zit... of de hele dag achter een iPad zit. Wat, wat het punt is gewoon, mensen hebben ook op allerlei manieren contact met elkaar. Alleen wat misschien de essentie is... en wat, de, ook net eigenlijk van de discussies van net is... wat moet je eigenlijk kinderen leren als mijn dochter, die nu vier is... als van school afkomt, is het 2028. En ik kwam een student tegen die tegen mij zei... Uh, mijn definitie van een examen is dat ik drie uur moet vergeten dat Google bestaat. We zitten namelijk in een wereld waarin elke kennis in de wereld onmiddellijk beschikbaar is. En dan is de vraag, is, is dan nog leren vooral uh, zeker het, het, het overdragen van alleen kennis? Of is het vooral het overdragen van de kunde om kennis te verwerken? Nou, dus, dat is een vraag voor u, uh, Alexander Rinojkamp. Ja, dat is een hele goede vraag. Maar ook wel een lastige. Want het is verleidelijk om te zeggen, als Google uh, alles biedt aan kennis wat je nodig hebt, Hoef je, je het zelf hebben, niet meer te Dan weten. zou je dan nog feiten in ja. je hoofd stampen. En toch uh, ben ik er nog niet aan toe om het... Zo radicaal en extreem te formuleren. En dan geloof ik niet dat Maurice de Hond dat doet. Um, want het is denk ik toch nog steeds zo dat een hoeveelheid echt parate kennis je ook kan helpen. En parate vaardigheden die je ook kunnen helpen. Zelfs in een wereld waar internet je zoveel te bieden heeft. om adequaat te reageren op de kansen die er zijn. De interessante vraag is: hoe moet die mix uitpakken? Hoe gaat dat op de scholen die Maurice de Hond hier aan het organiseren? Ik vind het een ongelooflijk interessant experiment. Maar ik herinner aan het feit dat bijvoorbeeld uh, al veel eerder in het beroepsonderwijs. die kwestie ook speelde. Moeten we nu. Leerlingen daar uh, vooral een vaardigheid bij brengen. Uh, en, en handvaardigheid, en handmatige vaardigheid. Of moeten ze vooral leren waar ze dingen kunnen vinden die ze nodig hebben. Mm. Uh, de, in, in de hele tijd is dat laatste eigenlijk gepropageerd ten koste van het eerste. We komen nu weer terug, behoorlijk terug is. bij dat oh. eerste. Dus ik wil maar zeggen, de balans tussen beide... wat je leert en hoe je leert, dat zal een, een interessante en lastige opgave blijven. Het staat voor mij vast dat internet en alles wat internet biedt... de iPad en alles wat de iPad biedt nuttige en waarschijnlijk ook wel essentiële ondersteuningen voor dat maar leerproces opleveren. Als we even een glazen bol opwerpen, denken jullie dat er over tien jaar... nog een, een basisschool is waar je met schrift en een pen bezig bent? Absoluut. U denkt van wel? Absoluut, want ja, je moet leren schrijven. Ik, ik kan me geen wereld voorstellen waarin je niet kunt schrijven. Maar is de hondknik? Nee. Nou ja, als je over schrijven praat en over blokletters... dan zou ik nog misschien zeggen ja, maar schrijfletters... die schrijven over tien jaar niet meer. We gebruiken geen pen meer. Misschien gebruiken we nog wel een pen, maar alleen om blokletters schrijven. En het grootste gedeelte wat we opschrijven is omdat we het zelf lezen. We schrijven bijna niks meer wat andere mensen lezen. Dus dan is de vraag, moeten we nog een behoorlijk deel van de tijd op school besteden aan schrijfletters leren? En ik denk, waarom leer je niet met tien vingers blind typen? Dat zou ik ah, maar, maar Maar de hond, dat zou toch wel heel primitief zijn als de toekomst... De, de jeugd niet meer gewoon netjes kan schrijven tussen de lijntjes. Maar waarom zijn Alleen dat... in gekke blokletters. Ik, ik heb een onderzoek gedaan onder Nederlanders... en gevraagd van 18 jaar en ouder... hoeveel procent van de letters schrijft hij nog met de hand? Dat is 4 procent. Dus waar, bedoel, dit is gewoon een soort nostalgie. Uh, Ruud Hendricks, wat denk jij? Ja, ik ben het volkomen met Maurice eens. Uh, Bill Gates, ja, uh, waar ik overigens geen fan van ben, die zei ooit: uh, Mensen hebben de neiging om te overschatten wat er in de komende vijf jaar gaat veranderen en te onderschatten wat er in de komende tien jaar gaat veranderen. Ik heb uh, papier bij mij thuis al heel lang geleden uh, zoveel mogelijk uh, afgeschaft. Ik denk dat ik, uh, als ik ga kijken naar het aantal letters dat ik nog werkelijk met de hand schrijf, misschien 1% of nog minder. Ik, uh, ik onderschrijf dat wel. Maar hoe, li hoe lief is het als je dochter, ik weet niet of je een dochter hebt, maar vol ja, volgens mij heb wel? Ja. Uh, uh, uh, uh, handgeschreven een heel lief briefje achterlaat. Lieve ja. papa, ik hou van je. Veel ja, succes vandaag. dat. mag ook in blokletters, hoor. Ik vind dat helemaal niet erg als ik dat elektronisch uh, tot krijg. Doet eh, mij krijg. Maar het, het heeft net zoveel waarde. Ja, voor mij wel. Ja zeker. Want ik heb toch zelfs dat ik toch redelijk jong ben, dat ik het, als ik dan een handgeschreven kaartje keer thuis krijg, vind ik het toch wel erg leuk ook. Maar ja. ook als je weet dat je dochter daar zes maanden op heeft moeten zwoegen om dat te leren. En het enige moment dat ze dat doet, als ze dat kaartje stuurt, en voor de rest van de tijd. Nou, dat is extra andere... waardevol. Ja, extra waardevol. Maar ik denk, mijn dochter kan liever dan ondertussen wat andere dingen doen die voor haar nuttiger zijn dan, dan ik, alleen maar kaartjes naar mij te sturen. Ik me je voorstellen dat je lezen kunt leren zonder appels nou ook schrijven hier wel een beetje te leren. En ik ga ervan uit dat lezen leren toch nog steeds anders. Maar toe. ik had het ja. over blokletters schrijven. Ja. Ik had het niet over schrijfletters. Maar. Bos? Nou ja, ik, ik denk van dat, op, dat we op het moment in een periode zitten waarin je de kaartjes nauwelijks meer kunt lezen. Omdat het ook bij mij en bij heel veel mensen gewoon tot onleesbaar schrift nou, leidt. Dat is blijkbaar het oude we moeten, onderwijs. We moeten niet vergeten nee. van dat, dat schrijven een competentie is. <laughs> Die gepaard gaat met denken. Als je, als je schrijft, dan denk je anders dan wanneer je leest. En je denkt ook anders dan wanneer je leest van een, schrijf, van een window, schrijf, dan wanneer je een boek leest. Maar ik schrijf nee, helemaal niet meer. Nee, maar, nee, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, wat er dan verloren gaat, je denkt dan: van, oh, ik hoef niet meer te schrijven, want eigenlijk heb ik dat niet meer nodig. Maar dat je ook anders gaat denken. Dat je anders gewoon gaat integreren. Dat je op een andere manier in de wereld staat. Dat komt allemaal mee natuurlijk. Dus je kunt het niet allemaal isoleren. Maar ik je denk inderdaad van nog dat. Nog hm? ja. Je communiceert toch nog steeds, je schrijft toch ja, nog steeds ja. teksten. Uh, ja, je spreekt teksten. Je denkt na over datgene wat je communiceert. Ik zie het verschil niet tussen het type van een, van een brief. En, en straks overigens gaat dat ook verdwijnen. Want ik denk dat we uiteindelijk heel veel uh, met gesproken woord gaan, gaan dicteren. Aan apparaten die dat omzetten naar een vorm van communicatie. Wat nu al zo is hè, vaak. Ja. Op bijvoorbeeld Apple. Ja. ja dus communicatie, dat denken dat blijf ja. je gewoon doen. Alleen je uit het op een andere manier. Ja, nee, maar goed, dat, dat denken, dat denken. Ik denk als filosoof van dat er verschillende manieren zijn... om over dingen na te denken. En als we het over schrijven hebben over lezen... ik merk gewoon van dat als je inderdaad van een iPad leest... of van een, van een reader... ik heb er ook één, en het dat valt me wel op sommige momenten... maar ik merk gewoon dat het integreren lastiger is... dan wanneer je een fysiek object in je hebt, bij je hebt... een boek waar je in terug kunt bladeren. We gaan even de, de glazen bol sluiten... Eh, om even terug te keren naar het verleden... met een klein quizje voor, voor jullie aan tafel. En Ruud, eh, jij mag eventjes niet meedoen... maar je mag okay. wel achteraf de antwoorden worden geven die de heren niet weten. Want als het goed is, weet jij ze allemaal. Dat is goed. Het gaat namelijk over alle radio- en tv-stations die we voorbij horen komen en waarbij u, Ruud Hendricks, allemaal aan de wieg stond. Dus niet verklappen meteen. De de Wij gaan iets nieuws doen. Je brengt record naar record met het half nieuws. We zijn een Nederlands station, puur Nederlands. 18 augustus 1996, een historische datum. Vandaag is het dan zover. Morgen is hij geloof failliet. The als je de delegatie niet bestaat het gesprek niet. Nou, heer, roep maar, Wat heeft u gehoord? Sport 7. Sport 7. 7 RTL en Radio 10, geloof ik ook nog. RTL, Radio 10, streep ik af. Er staan er nog twee op de kaart, Maurice. Sport 7 en het gesprek. Uh, het gesprek hoor ik hier ook, ja. Komt ook oh, ja. Bij. We missen T er nog één. Nee. Veronique? Nee. Dat, iets met radio. Lampes. Een heel bekend radiostation. <laughs> iets met lucht. Skyway? Ja, yes. Skyway. Doorla. Ik gaf hem een oh. beetje weg. Ja, een behoorlijk weg, ja. Dat uh, leeft toch behoorlijk, hè, Ruud Hendricks? De ja. Mensen weten het toch wel. Ja, nou, en dat heeft natuurlijk een behoorlijke impact gehad in de afgelopen dertig uh, jaar. Maar om, uh, om zaken even in perspectief uh, te zetten. Mijn, mijn dochter zat van de week bij ons op het dakterras en die zag een oude antenne op het dak. En die zei, pap, wat is dat eigenlijk voor een <lacht> raar ding? Ja, ja. En die had geen idee, die kan zich helemaal niet meer voorstellen... dat ooit uh, radio- en televisiesignalen uh, alleen maar via de ether uh, gingen. En ben je trots dat je aan het begin stond van zoveel ontwikkeling? Ja, ik heb het uiteraard met, met, niet alleen gedaan... maar met een hele groep van mensen hebben we dat eigenlijk met z'n allen gedaan. Maar eh, ik ben heel erg blij dat de keuze voor eh, de kijker en luisteraar enorm is vergroot. En er wordt vaak gezegd, er is heel veel pul bijgekomen. En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd is ook heel veel kwaliteitstelevisie eh, en ook radio, vind ik, bijgekomen. En eh, daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Ja. Uh, jij kent uh, Maurice uh, de Hond al een tijdje. Wanneer hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet? Ik denk dat wij elkaar voor het eerst ontmoet hebben. ergens begin jaren negentig. toen ik net terug was uit, uh, uit Londen en bij uh, <coughs> En de Mol werkte. Uh, ik zat in de raad van bestuur. En volgens mij was in die jaren uh, Maurice nog bezig met uh, New Economy. Een van zijn uh, investeringsfondsen in, in nieuwe technologische bedrijven. En sindsdien hebben we eigenlijk uh, on- en off altijd wel uh, regelmatig contact met elkaar gehad. Wat mij opviel toen ik uh, jullie geschiedenis las. is dat jullie eigenlijk allebei in 2001 een soort van van breek hadden. Uh, Maurice de Rond kwam toen net uit New Economy, wat, uh, wat niet helemaal gelukt was. En, uh, en Ruud de Hendriks, was uh, net even klaar met Endemol... wat verkocht werd aan het Spaanse Telefonica. Ja, Hebben jullie elkaar had... in dat, dat, dat, jaar, dat soort sabbatical jaar ook nog gezien? Nee, in dat jaar, het was ook het jaar waarin ik uh, ben gescheiden. Dus ik had even wat andere dingen ook aan mijn hoofd. Uh, maar ik denk wel dat het heel goed is. Ik was toen 42, Maurice was toen denk ik iets ouder. Maar ik uh, denk dat het heel goed is als je op die leeftijd bent... om eens even een stap terug te zetten. Juist uh, in het jachtige leven wat wij uh, leiden. Om eens na te denken over wat, wie ben ik nou eigenlijk. Wat wil ik werkelijk en, en waar gaan we naartoe. En uh, ik, ik ben heel blij dat ik die rust heb genomen. Ik heb trouwens uh, drie jaar geleden ben ik weer een jaar bijna ertussen uitgeweest. En uh, werk... In de tussentijd weer bijna zeven dagen in de week. Uh, en heb mij voorgenomen in 2016 weer een, uh, een wat langere periode vrij te nemen. Oké, okay, je hebt de al gepland. Maurice de Hond ook? Nee, niet. Maar ik ben nu 65. Dus ik zal ergens wel een soort permanente sabbatical ja. krijgen. Maar die hoop ik zo lang mogelijk uit te stellen. Kijk, eh, als we even weer een nieuwe glazen bol opwerpen... en dan niet over, over de schrijven en, en, en digitale eh, nou ja, media dan wel. Want laten we het eens dus hebben over het Nederlandse medialandschap... wat in ieder geval een klein beetje gaat veranderen. Hè? Fox komt uh, met een nieuwe zen. In oktober krijgen we ook Netflix de en filmservice erbij. Moeten we daar blij mee zijn, Ruud Hendricks? Nou, Netflix heeft in Amerika laten zien dat het een heel hoogwaardig, kwalitatief goed aanbod kan leveren op een hele alternatieve manier. Het, het, het zendt zijn films en series uit via het internet. Dus dat betekent dat de afhankelijkheid van bijvoorbeeld kabelexploitanten minder wordt. Dat vind ik heel goed. Op maar zich vind ik, ik concurrentie heel goed. Maar er is toch al best wel veel in Nederland waar je als je op internet een film wil kijken, dan kan dat toch al? Ja, maar dit is Netflix voor alle duidelijkheid maakt ook heel veel materiaal, of, of maakt nu Sinds enige tijd echt zeer hoogwaardige uh, televisieseries uh, zelf. House of Cards met Geweldig. Kevin Spacey is daar een prachtig voorbeeld uh, van. Dus ik denk dat het, het mediaaanbod in het algemeen. Uh, ook los van Netflix en Fox. Uh, in de komende jaren alleen maar zal blijven groeien. Misschien wel altijd zal blijven groeien. Omdat uh, er voor steeds kleinere doelgroepen. toch een eigen kanaal uh, te vinden is. Uh, Fox Sports. Uh, uh, ja, dat is eigenlijk een voortzetting. Een betere voortzetting van Erevisie Live. En Fox, zeg maar algemeen. Wat uh, vanaf aanstaande maand gaat uitzenden. Ja, dat, dat, is, dat is leuk dat dat uit gaat zenden, maar dat zal denk ik maar... op, de, op de marktaandelen, zoals dat zo mooi heet, van, van de bestaande grote partijen eh, niet of nauwelijks van invloed zijn. Ja, en is dat omdat jij was natuurlijk ooit directeur van Sport7, er werd ook veel over gesproken, moest het voetbalkanaal worden, maar dat, dat mislukte. Is, is dat moeilijk om als nieuwe zender zo'n zo positie ook echt breed onder de bevolking te vestigen? Nou, je ziet dat de verwachtingen bij nieuwe stations altijd heel erg hoog zijn. Je ziet ook altijd dat de eerste avond zo'n zender het heel goed doet en dat het daarna op een enorme manier wegzakt. En dan staat er een week later in de krant dat het nieuws van zo'n nieuwe zender... of een bepaald programma van zo'n nieuwe zender... het veel minder doet dan uh, een soort gelijkprogramma op een ander kanaal. En dat is natuurlijk een, een bizarre vergelijking. Nieuwe zenders zitten uh, over het algemeen op veel ongunstiger plekken... op de kabel uh, en op de radio en op tv... dan uh, zenders die al jaren uh, bestaan. Dus je moet zoiets echt niet zien uh, over een kwestie van een paar maanden. Maar daar moet je echt over jaren naar kijken. En ik denk overigens dat Fox met, met vooral series en, uh, en, en films... in het begin... Uh, relatief weinig kijkers zal trekken. En dat het meer een soort van verzekeringspremie is... om te zorgen dat op termijn het voetbal ook op een open kanaal... gewoon goed te zien is. En daar ook de tv kanalen van Fox uh, gepromoot ja, kunnen worden. Even voor duidelijkheid, het is één open kanaal... en daarmee willen ze eigenlijk de verschillende betaalkanalen promoten. Hè? Correct, juist. En uh, ik denk dat dat promotionele aspect veel belangrijker is voor Fox... dan uh, zeg maar de marktaandelen en de omzet die er op dat kanaal zelf gehaald gaan worden. En het zou mij ook helemaal niet verbazen... als wij ergens in de komende uh, maanden gaan horen dat Fox misschien vanaf uh, september 2014... Het, het voetbal toch niet zelf op dat open kanaal gaat uitzenden. Maar ervoor kiest om dat bijvoorbeeld uh, een paar uur... Uh, op zondagavond te doen bij een, een, een groep als SBS... Uh, dat best uh, veel kijkers kan gebruiken. En misschien uh, uh, voor een deel daarmee uh, in cash betaalt... en voor een deel in promotie voor de betaal-tv-kanalen van Fox. Alexander Rinootan, zo al u was in 2004 betrokken bij de publieke omroep. Moest al onderzoek ja. doen, een rapport schrijven. Uh, hoe ziet u de van de nieuwe zenders gaan we dat als publieke omroep, om het even heel dicht bij huis te houden, last van krijgen. Meneer Hendrik zegt van niet. Ik zou hopen van niet, want ik hou erg van de publieke omroep. Maar wat denkt het... u? Uh, ik ben er niet gerust op. Nee. Uh, ik vind het overigens voor mij als consument interessant dat al die mogelijkheden erbij komen. Mijn Amerikaanse broer, die eerder genoemd werd, is een fan van Netflix. Uh, dus, ik, uh, dus ik heb in die zin van hem al vaak gehoord wat dat biedt. En ja, gezegd, ik verheug me erop dat ik daar gebruik van kan maken. Maar ik zou hopen dat de publieke omroep in staat gesteld wordt... effectief te concurreren. Ja, dat Vindt u dat de scheiding tussen de publieke en de commerciële omroep... nog voldoende zichtbaar is, meneer Kan? Uh, nou, de vraag is hoe zichtbaar die moet zijn. Uh, want uh, ik zou de publieke omroep niet in het vakje er plaatsen... dat ze alleen maar mag doen wat de commerciële omroepen niet doen. Uh, dat is denk ik hoe dan ook een recept wat ze ten dode opschrijft. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat er... Taken zijn die de publieke omroep nu uitoefent. Taken die te maken hebben met maatschappelijke betrokkenheid bij brede publieke discussies. Die veiliggesteld worden naar de toekomst. De Nederlandse publieke omroep heeft dat, naar mijn gevoel, altijd met vallen en opstaan toch heel goed gedaan. Uh, en ik vind dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat dat zo kan blijven. Moet je jij dat, Maurice de Hond? Ja, het, het, het, het, het probleem is een beetje... als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen kijk en, en kijkgedrag en, en leesgedrag kijk, zie... dan is het totaal anders dan tien of 15 jaar geleden... dankzij die technologie, waardoor je op uitgesteld kijken eh, via andere technieken. Eh, dus dat zijn allemaal ontwikkelingen die gebeuren... waarbij wel best de publieke omroep ook langskomt... maar toch op een hele andere manier... op de tijd dat het uitgezonden wordt. Voor jou is het minder gescheiden, bedoel je? Ja, het, het loopt veel meer door elkaar. En wat het grote gevaar is... Eh, en eigenlijk dat sluit aan bij wat we al eerder gezegd hebben, is... Ook in die nieuwe tijd is er, zijn er veel nieuwe mogelijkheden... en goede mogelijkheden voor de publieke omroep. Maar dat realiseer je niet door te zeggen... we houden vast aan de huidige positie... en alle vernieuwingen, dat, dat mondjesmaat, volgen we die. Want dan weet je dat... Dat doet je... NPO te weinig. En je moet gewoon juist zeggen van de nieuwe periode stelt nieuwe kansen... en daar gaan we volop in. En wat je voortdurend ziet, en dat is niet alleen bij de publieke omroep zo... maar dat is bijvoorbeeld de kranten ook zo... dat ze die nieuwe mogelijkheden zeg, stap voor stap ingaan... omdat ze vooral willen behouden wat ze hebben... Terwijl wat ze hebben uiteindelijk helemaal langzamerhand. Maar ze oprosten. gaan toch wel vooruit. Ze hebben bijvoorbeeld op, uh, op internet kun je nu gewoon ook televisie kijken gratis. Uh, de zenders van de publieke omroep. Ja, Het ja, is toch niet zo dat ze helemaal mist, niet meegaan. Maar ik, ik zou proberen een totaal hernieuwde visie te maken en dat ik, als doelstelling ik doen. Ik Allezanderen in de Veel meer, sorry. ja, de kant, zeker. Uh, want die doen reuze hun best om een uh, verdienmodel te ontwikkelen dat uh, internetbestendig is en dat lukt eigenlijk geen enkele krant helemaal goed. Zelfs de grote gerenommeerde kranten... de Washington Post de en de New York Times die het niet makkelijk heeft. Ik hoop werkelijk dat dat gaat lukken. Want het voortbestaan van zoiets als een krant... met de journalistieke kwaliteit die daarbij wordt, vind ik ook voor het functioneren van de democratie essentieel. Ja, de Ruud Hendricks, ik wil nog even met jou het kort hebben over, over KPN. Uh, als het gaat over, uh, over media ook onder andere... Uh, jij hebt wel eens gezegd uh, dat, dat het uh, niet echt een uh, hele lange toekomst nog heeft. Hoe lang ja. denk jij dat KPN nog bestaat? Nou, KPN is al jaren ten dode opgeschreven. Uh, ik heb net een column geschreven voor de e-murs... waarin ik uh, het heb over tien bedrijven... die er over tien jaar echt absoluut niet meer toe doen. En KPN uh, staat daar toch echt met stip op één. En er wordt nu nog geroepen dat dat merk over een paar jaar nog zal bestaan... ook als het door Carlos Slim of eventueel een andere partij zou worden overgenomen. Maar dat is echt uitstel van executie. Waarom? Je ziet dat, nou, omdat grote partijen... KPN concurreert in Nederland met van. Met t Mobile. Dat zijn grote internationale spelers die groot internationaal kunnen inkopen. En daar, daar doet KPN gewoon niet meer mee. Maar daar is ook wel een partij overgenomen. Maar dat weet toch goed af, juist met Carlos Slim, die dan veel internationaler opereert. Oh, ik denk eerlijk gezegd dat, uh, dat op dit moment. K KPN beter is af is met bijna iedereen dan het huidige management dat, dat daar heeft laten gebeuren wat daar nu gebeurt. Als je een jaar geleden roept als, als voorzitter van de Raad van Bestuur dat 8 euro ondergewaardeerd is voor KPN en je wordt vervolgens geconfronteerd met een bod van 2,40 euro waarvan ik toch denk dat veel beleggers daar met enthousiasme op in zullen gaan omdat anders het leed nog erger is dan, dan die 2,40 euro. Omdat het zelfs even onder de 2 euro was gekomen. Ik het? denk dat het een kwestie van, van, van tijd is. Vind je het ook zonde van zo'n Nederlands bedrijf of denk je hoe eerder weg, hoe beter? Nee, het gaat me echt aan het hart. Want KPN had natuurlijk alle mogelijkheden... om ooit ook een grote internationale speler uh, te worden. Maar er zijn daar echt een aantal substantiële fouten gemaakt. Dat bedrijf is nou typisch een voorbeeld van, van een partij... die veel te laat is gaan innoveren. Die, die niet echt vol heeft durven kiezen voor of content of voor techniek. En die is ingehaald door de ontwikkelingen. Veel te lang als monopolist blijven vasthouden aan te hoge tarieven. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, je hebt niet het nummer van Carlos Slim in je telefoon staan? Nee, nee, nee, nee. Nee. Nee, maar hij weet me wel te vinden, denk ik. Hij weet je wel te vinden. Nee, dat is een grapje. Maar uh, nee, ik, uh, ik, ik denk dat het gewoon afgelopen is voor KPN. Je krijgt soms geboortekaartjes met namen erop waarvan je denkt... nou, die naam had ik in elk geval niet uitgekozen. In Amerika zijn er steeds meer ouders die hun kind Messias willen noemen... maar de rechter heeft dat nu verboden. Straks, na drie uur, horen we waarom. Blijf bij ons bij Dit is de Dag.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 Bekijk de actuele donorstand van jouw woonplaats en leg ook binnen ja. twee minuten je keuze vast via ja-of-nee.nl. Ja ja. Nederland krijgt steeds meer orgaandonoren. Ben jij donor? Ja-of-nee.nl. Ja Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.